Marks Ampersen met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn er 630 nieuwe vastgestelde coronabesmettingen bijgekomen, blijkt uit RIVM-cijfers. Het is het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds 26 april. Gisteren werden er 577 nieuwe coronagevallen gemeld, zaterdag 486. Op de intensive cares liggen op dit moment 29 coronapatiënten. Dat zijn er twee minder dan gisteren.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 In het asielzoekerscentrum in Geelzen zijn een man en een vrouw uit Nigeria aangehouden. De twintigers worden verdacht van zware mishandeling na het overgieten van een lesbische vrouw met kokend water. Het incident gebeurde vorige week toen een medebewoonster haar vriendin op bezoek kreeg. De vrouwen werden uitgescholden en de bezoekende vrouw werd overgoten met kokend water. Het slachtoffer liep tweede graads brandwonden op.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 Viel op de ringweg van Amsterdam, de A10. De A10 Zuid, daar wordt langzaam gereden tussen Amsterdam Oud-Zuid en Afrit Watergraafsmeer over 5 kilometer. Je vertraging is al ruim een kwartier, want door een ongeluk zijn er drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 de zon het in Zandvoort een klein beetje laat afweten, is het nog steeds heel warm. Ja, zo rond de 30 graden op dit moment. vandaar ook uh, lekkere zonnige muziek. Wat dacht je van Wem als eerste naar het nieuws en weer van 4 uur en klap, Tropicana aan. Het uh, derde en laatste uur uh, alweer, nou we hebben een hele spannende Q3 gehad uh, als we het over de Formule 1 hebben, Albert Jan. Ja, en over het tweetal platen daar meer, daar meer en uitgebreid, dus gaan we daarbij stilstaan. Uh, maar ja, drie Mercedes, op 1, 2 en 3. Hè? Ja, en meer verklappen we even niet. En meer verklappen we niet. Kwart over vier. Kwart ja. Nou, over Ja, rond de kwart over vier. Zodra de redactie daar klaar voor is, dan hebben we een uitgebreide samenvatting van die kwalificatie. Verstappen zit, zit ook in de, aan de bovenkant, hoor, dus die doet redelijk uh, goed mee. Maar een hele verrassende derde plaats. Daarover straks meer. Wat hebben we om half vijf? Hebben, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Er zijn nog twee honden in het uh, asiel, zowel Babs als Rex. We hebben al meerdere keren uh, aandacht besteed aan beide, beide beesten, dieren, honden... En uh, ja, het zou toch zonde zijn als ze deze zomer uh, met z'n tweetjes in het uh, dierentuin zouden moeten blijven. Dus vandaag uh, hebben we Babs weer in de aanbieding. Dier van de week rond de klok van half vijf. We blijven gewoon doorgaan hier met de beide. We gaan gewoon door totdat de uh, hier zegt: van, nou, "Nou, nou is het mooi geweest." En <laughs> daar nou, nou ben ik haal nou, nou, nou <laughs> Ik die honden uit het asiel. Uh, en kwart voor vier natuurlijk het gedicht van de dag. Nou, de lichten staan. Kwart voor vijf. Yes. Hier, kwart voor vijf. Ja, zie je, kwart voor vijf. Ik heb ook een Kwart voor vijf uh, het gedicht van de dag. Er liggen weer een aantal uh, keuzemogelijkheden voor jou op je, op je mengpaneel. Dus ik ben erg benieuwd welke het gaat worden. Dus liefhebbers van het gedicht van de dag even nog in spanning blijven. Kwart voor vijf is het zover het gedicht van de dag. En natuurlijk, zoals jij ook al zei, terecht zijn begin van uh, dit, dit uur. Veel zomerse muziek. Zo is het en daar gaan we lekker mee door. Ook in het uh, derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag en houd de radio lekker aan. en Want we komen er nog aan met een uh, lekker uur hier bij ZFM Zandvoort. De single van to Power en Baby, I Love Your Way. Zo dadelijk de pit report met uiteraard de kwalificatie van de Formule 1. Met een hele spannende derde plek. Ja, je hebt het wel even verrassend gemaakt, Albert Jan. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Ja. Je zegt nog niks. We wachten nog even één plaat af en dan gaan we lekker naar het strand. toe. daar zit ook als een zwart ding op je rode neus. Aan de bovenkant op je rode neus. Ja, oké. Eerst en dadelijk de pit report, maar eerst gaan we lekker in de evenement naar het dat het uh, gewoon niet helemaal uh, de, juiste, de juiste uitvoering is van de plaat. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Maar we gaan het even proberen met uh, deze plaat uit, uh, ja, terug naar 1983. Even kijken of dit anders klinkt. Rijgera en Damassa Playa. Dit is inderdaad wel de goede uitvoering van de plaat uit 83 van Ruggera. En vamos a la playa. En wie is nou die nummer 3? CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Een beetje een, beetje een van je hoor, uh, meneer Vos. Ja, nee, maar goed, dat houdt de spanning erin. Ja, nou, kom maar met het verslag van uh, de kwalificatie die ze juist verreden is daar uh, in Engeland. Op het circuit van Silverstone. Valtteri Bottas, die trouwens een jaar heeft bijgetekend hè, bij Mercedes. Oké. Okay. Dat, dat stoeltje dat blijft bij Valtteri Bottas. Valtteri Bottas heeft Lewis Hamilton verslagen in het gevecht... om de pole position voor de 7th Anniversary Grand Prix op Silverstone. De twee Mercedes-coureurs waren bijna een seconde sneller dan de rest. Nico Hulkenberg behaalde in zijn tweede kwalificatie... als vervanger van Sergio Perez een ijzersterke derde startplek. U hoort het goed, derde startplek. Terwijl Max Verstappen zich als vierde kwalificeerde. Naast de baan gaat het dit weekend vooral om de uitspraken die de stewards hebben gedaan over het protesten dat Renault had ingediend tegen de bra brake ducts van R Racing Point die veel weg hebben van de exemplaren waarmee Mercedes vorig jaar actief was. De stewards bepaalden dat er inderdaad sprake was van kopiëren en besloot Racing Point te bestraffen met een boete van 400.000 euro en een aftrek van 15 WK punten. De formatie uit Silverstone had aangegeven in beroep te zullen gaan tegen deze uitspraak. Maar datzelfde geldt voor vier rivaliserende teams die de uitspraak niet ver genoeg vinden gaan. Zij zetten vooral vraagtekens bij het feit dat Racing Point de rest van het seizoen gewoon gebruik mag blijven maken van de bewuste onderdelen. Met de uitspraak van de stewards lijkt de zaak dus allesbehalve afgedaan. Ondertussen dennerde het tweede raceweekend op Silverstone onvermiddeld door. We beginnen even, we kijken, Q1 sla ik even over, Q2. In de tweede sessie gingen de coureurs massaal op de medium-band naar buiten. Aangezien de soft niet bepaald de beste band is om de race morgen te beginnen... ...gezien de zeer beperkte levensduur van deze compound. Max Verstappen was de enige die niet op mediums naar buiten trok... ...maar op de harde band om te kijken of hij zichzelf daarmee... ...een strategisch voordeel kon verschaffen voor de wedstrijd. Bottas en Hamilton waren weinig verrassend de, weinig verrassend de snelsten in na de eerste run... ...gevolgd door Daniel Ricciardo en Charles Leclerc... ...die op liefst 19de tiende de derde en vierde tijd op de klokken bracht. Verstappen stond uh, vijfde na de eerste runs dankzij een 267 op de harde band. Voor Sebastian Vettel draaide de kwalificatie uit weer op een échec. De viervoudig wereldkampioen kwam met zijn Ferrari niet verder dan de twaalfde tijd. Want ook Esteban Ocon, die dus nog op weg is naar de gridstraf... En Carlos Sainz en Roman Grosjean waren aan het tweede kwalificatiedeel klaar. Terwijl Russell ondanks zijn vermeten pogingen de softs in de slotfase van Q2 naar P15 zakte. Gaan we naar Q3. Hamilton noteerde aan het begin van Q3 een 1.25.2. Waarbij Bottas net niet aankwam door een 1.25.4 over de streep te komen. De twee Mercedes-coureurs waren hiermee liefst een seconde sneller dan de rest van het veld. Daniel Ricciardo, Max Verstappen en Alexander Albon... besloot in tegenstelling tot de anderen een run te doen op de mediumband en gingen daarmee respectievelijk naar de derde, vijfde en zesde tijd. Voor Ricciardo pakte de gok dus goed uit... maar het team van Red Bull vond zich na de eerste runs dus terug op een derde startrij... aangezien Nico Hülkenberg op de softband nog tot de vierde tijd wist te komen... Verstappen was onderweg terug naar de pits... ...duidelijk over, de, over welke band hij zich in de tweede run... ...nu de run wilde doen, uiteraard de softs. Met drie minuten te gaan was iedereen terug op het circuit. Verstappen dus op de zachte band, maar Ricciardo opnieuw op de mediums... ...terwijl ook beide Mercedesrijders naar de gele compound waren overgestapt. Mogelijk omdat de baantemperatuur iets was gedaald. Hamilton scherpte de, de, de snelste tijd aan naar een 1.25.2... ...maar het was Bottas die daarna nog sneller ging, 1.25.1... Hulkeberg verbeterde zich naar een 1.26.08 en klom daarmee naar P3. Verstappen kwam in een 1.26.1 over de streep en steeg daarmee naar de vierde positie... terwijl Ricciardo bij het zwaaien van de vlag dus naar de vijfde startplek zakte. De Australiër heeft zondag Lens Troll naast zich staan op de grid. Pierre Gasly, Charles Leclerc, Alexander Albon en Lendon Norris bezetten de zevende tot en met de tiende plek op de startgrid. De 7 70 th Anniversary Grand Prix op Silverstone het begint morgen om tien over drie op de speciale sportzenders. Nog even de top van het klassement in die zin van de startopstelling. Bottas, als hij naar rechts kijkt, ziet hij Hamilton staan. Kijk, hij is er achteruit. Kijk, spiegel, dan zegt die, zal hij zeggen, wie hebben we daar? Hulkelwerk en nog vier verstappen. Kijken we nog even naar Albon, teammaat maat van Verstappen. Die staat op het negende plek. En is het nou echt zo dat Max Verstappen morgen... als enige op die harder ja. compound start? Klopt. Ja, klopt. Dus enig op... Nou, dat, is, dat wordt wel heel spannend natuurlijk. Een andere strategie waarschijnlijk. Dan moet hij wel... Hij ja. probeert de eerste ronde uh, zich te handhaven. En daarna uh, te gaan aanvallen. Die rode band wordt morgen waarschijnlijk niet gebruikt. Nee, hij zal in ieder geval uh, wel wat uh, moeite hebben om uh, weg te komen op uh, die harde banden. Morgen om tien over drie de start van de Formule 1 race daar. You can vibe De grootste zomerhits, alle tijden deze van Mango, Jerry en In The Summertime. En in de Summertime zijn wij blij hier in Zandvoort dat wij de reddingsbrigade hebben... die alles goed in de gaten houden op het strand. We hadden het daar in het eerste uur al uitgebreid over. Heel belang, of in twee uur was dat. Heel belangrijk werk van de eerste uur toch. Heel belangrijk werk voor de, van de Zandvoortse reddingsbrigade hier, albert -Jan. Ja, en alsof wie naar ons staat te luisteren. Uh, de burgemeester David Bolenburg... Is namelijk vanmiddag uh, heeft hij een bezoek gebracht... aan de vrijwilligers van de reddingsbrigade. En hij bedankt hen voor hun enorme inzet... en het goede werk dat zij verricht op de warme dagen... zoals vandaag en komende week en gisteren natuurlijk ook. Als blijk van waardering bracht hij ijsjes mee... ter verkoeling tijdens het werk in deze extreme hitte. Oké, okay, nou in ieder geval goed werk van de heren en dames... de vrijwilligers, allemaal vrijwilligers... van de Sanvoortse reddingsbrigade... En ze hebben lekker kunnen genieten van een ijsje gebracht door onze eigen burgemeester David Molenburg. Helemaal terecht. Ja, en dan uh, met deze warmte, dan krijg je dat wel eens. En dan zeg ik, oh, ik word zo sloom. En mijn voeten willen niet meer bewegen, ik kom geen stap meer vooruit. Fruitcake heeft daar een uh, plaat over gemaakt. Dat gevoel, dat ik, kom geen beter meer vooruit. My Feet move Movie, de, de single van uh, Fruitcake. Ja, ik kreeg een uh, stapeltje A4'tjes uh, van uh, Albert-Jan. Van, uh, zo van, uh, straks hebben we een uh, gedicht van de dag. Het heeft allemaal wel met de zomer te maken, maar zoek jij het maar uit. Nou, dat heb ik ook gedaan, Albert-Jan. Ik heb het uitgezocht. Meen je niet? Ja, ja en ik ben tot een uh, gedicht gekomen. Nou ja, die hoor je ze dadelijk... Uh, want het is zomer, toch? Dus, uh, ja, het is ja, ja, ja, daar, ja, daar gaat het gedicht ook over. Maar uh, zometeen om uh, kwart voor vijf uh, komt oh. hij langs. Eerst hebben we onder meer nog het uh, dier van de week. We hebben twee honden. Al daar, Rex, hebben we al heel veel aandacht aan besteed. En ook die andere Babs. Ja, ja. En allebei zitten ze nog steeds op een heel lief uh, baasje te wachten. Dat is wel leuk. Het is een mannetje en een vrouwtje. Maar het zijn wel twee verschillende rassen natuurlijk. Ja. Dus dan moet je wel enige, enige voorzorgmaatregelen. Treffen. Ja, dat hebben we speciaal voor uh, Louis Hemelten gedaan. Allemaal verschillende rassen hebben we daar zitten. Goed. En uh, ze stelt zichzelf even weer aan u voor. Mijn naam is Babs. Ik ben een kruisingsteffer dame van twee jaar oud.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 Los in de kamer ben ik iets rustiger, maar probeer wel de deur open te maken. Ik zoek dus een baas die dit rustig kan opbouwen en veel thuis is. Ik ben altijd uh, in actie uh, of het nu een wandeling, een spelletje of een gehoorzaamheidstest is. Zolang wij samen bezig zijn ben ik happy. Knuffelen vind ik dan ook heel uh, erg leuk als ik uh, je wat beter ken. Zodra we een band hebben en ik weet wat uh, voor mij verwacht wordt, luister ik ook heel goed. Ziet u de uitdagingen er met mij zitten, bent u gezellig, duidelijk en consequent. Neem dan nou snel op, want ik sta te popelen om u te ontmoeten. En waar verblijft Babs? Babs verblijft in het dierenthuis Kermerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. We kijken ook even op de website wwwdierenthuis Want ook Babs verdient een thuis. Zo is het graag voor Babs of de andere leuke dieren in het Kennamelierenthuis. Think about us now and then, but I never wanna fall again. Ah, uh -huh. yo no te quisiera olvidar, pero contigo es todo nada. No. Yeah, yeah. You're deep more like you're drowning us. You question my love like it's not enough, but I hate.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 No, no, no, no. en onder meer Dua Lipa een lekkere nieuwe single Andia hoorde je hier op de Sanfordse Radio. Ja, en dan zit je met zo'n plaat, een zo hele oude plaat van de Ben Sky voor de freaks die luisteren naar nou, de freaks met de muziek uit de jaren 80. En dan denk je van jeetje, welke hit had ik ook weer op uh, 12 Inch. Nou, dat is uh, deze, ja, die heb ik dus ook op 12 Eens. Giving You the Benefits. Nee, Giving It to You. <laughs> dat is hem. Klassiek van Sky en Kiffinits To You. Ja, het gedicht van de dag. Uiteraard heeft het allemaal te maken met het warme weer van de afgelopen dagen en ook van vandaag. Het is zomer in zandvoort. en ja, daar gaat het gedicht van de dag ook over. Want het is zomer. Het stond vanmorgen in de krant. We gaan vandaag weer eens even naar het Zandvoortse strand. Want het is zomer. De natuur heeft zich opgemaakt. De zon is weer ontwaakt. Want het is zomer. Terrasjes half vol gezelligheid. We hebben namelijk alle tijd. Want het is zomer. De meeuwen zingen weer hun hoogste lied. En iedereen, iedereen geniet. Want het is zomer. Zomer. Kijk, de buurvrouw van hiernaast heeft haar was al uitgehangen. En een man komt langs met rode rozen. Bij het orgel op het kerkplein dansen de kinderen in de maat. Ook in de donkerste buurten schijnt nu de zon. Het lijkt wel of de narigheid verhuisd is voor altijd. Want, want het is zomer. Vakantie is voor iedereen. En waar gaan we dit jaar dan heen? Want het is zomer. Het zonnehoedje is weer in. En het ijs in de koelbox. Want het is weer zomer. De mussen vallen dood van het dak. En er is wel veel, heel veel meeuwenkak. Want het is, ja, het is zomer, Zelfs de bussen in Zandvoort blijven weg. Duizend zeilen op de zee, in velle kleuren. En uw lokale zender, CFM op de radio, doet ook aan de zomer mee. En het weerbericht luidde de bel voor de zon. Want het is zomer. Ja, het is zomer. Want het is zomer, en ja... Wat een zomer. Eindelijk. Eindelijk zomer. Hij is mooi, het gedicht van de dag. Want het is zomer. Ook in Zandvoort. Goedemiddag.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 De vogels zingen weer hun lied en iedereen geniet. Want het is zomer. Kijk de buurvrouw van hier naast heeft haar kleren uitgedaan en de derwaarde komt langs met rode rozen. Bij het orgel in de straat dansen kinderen in de maan in de. zon. De buurt, schijnt nu de zon. De, wonen, de dag. Heet, de altijd, want het lijkt voor de zomer. het is zomer. Het vakantie is voor iedereen. Waar gaan we dit jaar heen? Want het is zomer. Het, het zonnehoedje is weer. In er zit hij zonder het kind, uh, Deze plaat op YouTube met een geweldige videoclip erbij. Ja, echt zomer. Want het is zomer, de single van uh, André van Duin. En uh, ja, vroeger hadden we bij uh, CFM hadden we een programma tussen vloed tussen 10 en 12. En dat presenteerde ik dan vanuit uh, de Watertoren. Ja, dat is een hele tijd geleden hoor. Want we zijn al 30 jaar het geluid van uh, Saltfords. En deze plaat die draaide ik toen altijd. Echt een uh, heerlijke gouden oude radio in uh, Jack and Kill. Zandvoort en daar zijn we trots op. CFM Zandvoort. En vroeger vanaf de Watertoren. Ja, een hele tijd geleden. Hè. En dan gaan ze andere plannen doen met die Watertoren. En dan kun je er een appartementje in kopen binnenkort waarschijnlijk. Toen de tijd hadden we onderin de studio van CFM. En tussen app en Vloed elke dag live op de radio. Tussen 10 en 12 gepresenteerd programma. Met allemaal rustige muziek. Aan het eind van de dag... En ook deze inderdaad, Jack en Jill en Radio, die draaide ik toen de tijd heel vaak in uh, dat programma. Americano. Nou, we gaan nog twee plaatjes draaien voor je, tot aan het uh, dieus en weer van vijf uh, uur. En een van die twee plaatjes, uh, deze van uh, Holly Johnson en Americano's. Americano's. alweer het uh, laatste plaatje, een uh, reguliere plaatje dan uh, wat betreft uh, deze uitzending van Zandvoort op zaterdag op het lokale geluid al 30 jaar inderdaad. En uh, ja, we hadden vandaag onder meer het uh, bericht uh, gemeld dat uh, David uh, Molenburg ijsjes heeft uh, uitgedeeld aan de Zandvoortse Riddingsmigaren voor al het goede werk wat zij uh, doen inderdaad op het strand met deze drukke dagen. En sluiten we ons helemaal bij aan. Albert-Jan, Ik ja, zit er en... alweer op. Ja, maar vanavond uh, voetballiefhebbers, uh, niet getreurd. Uh, rustig, uh, rustig tussen aanhalingstekens. Uh, tweede dag weer van uh, de Champions League. Uh, met vanavond wedstrijd Barcelona thuis tegen Napoli. Hou ze uh, wel anderhalve meter afstand niet? <laughs> nee, Een beetje flauw. Nou, nee, dat lukt niet. Uh, de uitwedstrijd van Barcelona tegen Napoli eindigde in 1-1. Dus we beginnen met een 1-1 stand vanavond om negen uur in Barcelona. Barcelona tegen Napoli. En we hebben natuurlijk Bayern München thuis tegen Chelsea. En Bayern München... Verdedigt een voorsprong van 3 tegen 0. Dus voetballiefhebbers ook vanavond weer ruim Champions League voetbal. Oké, okay, dankjewel weer uh, voor de uitzending, uh, op Het was weer een eer. Morgen uh, Silverstone. Ja, dan zitten ja? we weer uh, eventjes verderop. We hebben een verjaardagsfeestje. Een verder. Deze is helemaal, helemaal geweldig. En, uh, Nee, volgende week zijn we er weer. Zo is het. Tien over drie Start trouwens die race daar. Morgen hebben we het over de Formule 1. Hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. Fred, hij is er even niet. Hij zit even in uh, verweg stand. <laughs> en uh, ja, volgende week, zoals jij al zei, zijn wij er weer. Fijne zaterdagavond en bedankt voor het luisteren. Toch. Doei doei.